10 uur. Dit is door almeens met het NOS journaal. De vader van de man die gisteren op de Parijse luchthaven Orly een militair aanviel is vrijgelaten. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van bronnen bij justitie. De broer van de dader en een neef zitten nog wel vast. De laatste had zich gemeld bij de politie. Vrijdagavond hadden de twee nog in een bar gezeten. Of de dader toen iets heeft gezegd over zijn plannen is niet bekend. Hij viel gisteren op de luchthaven militair aan en riep dat hij hier was om te sterven voor Allah. Kort daarna werd hij doodgeschoten. De chef van de Duitse Veiligheidsdienst gelooft niet dat de Turkse geestelijke Fethullah Gulen achter de koepoging in Turkije zat. In een interview met de Spiegel zegt BND-chef Bruno Kaal dat hij denkt dat de poging tot staatsgreep de Turkse president Erdogan heel goed uitkwam. Erdogan kon daarna op grote schaal kritische burgers wegwerken. President Erdogan laat weten dat de opmerkingen van Kaal aantonen dat Berlijn de krachten achter de koep steunt. Artiesten van over de hele wereld staan stil bij de dood van Chuck Berry. Hij overleed gisteravond. Het officiële Twitter-account van de Rolling Stones retweette een bericht van iemand die schrijft dat er zonder Chuck Berry ook geen Rolling Stones waren geweest. Beatle Ringo Starr roemt hem als Mr. Rock'n'Roll Music. Chuck Berry had hits met nummers als Maybelline en Rollover Beethoven... en zijn bekendste nummer, Johnny B. Good werd ontelbare keren gecoverd. Chuck Berry was 90 jaar. 13 arbeiders in India zijn veroordeeld tot levenslang voor rellen... waarbij een manager om het leven kwam en andere leidinggevenden zwaar gewond raakten. De rellen waren bijna vijf jaar geleden in India's grootste autofabriek... De vlam sloeg in de pan na een conflict over de arbeidsomstandigheden. Werknemers stichten brand in de fabriek en vele tientallen vielen toen tientallen leidinggevenden aan. De advocaten van de veroordeelden gaan in hoger beroep. Het weer nog vandaag bewolkt, heel af en toe wat zon, maar het kan ook licht regenen. Het wordt 10 tot 12 graden. In de loop van de dag gaat het flink waaien, aan zee neemt de wind toe tot krachtig kracht 6. Ook morgen bewolkt en vooral in het westen en noorden regen.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 Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb twee heerlijke uurtjes vol met, uh, met mooie jazz. Het is toch rot weer. Dus blijf vooral lekker luisteren en uh, geniet van veel mooie muziek. Het thema van vandaag is uh, 1967, muziek van 50 jaar geleden. Ik uh, word volgende week uh, zelf ook 50 en ik dacht dat is een mooi thema voor, uh, voor deze week. Het eerste nummer wat u hoorde is van McCoy Tyner, de jazzpianist... Hij heeft een uh, tijdje met John Coltrane gespeeld, verliet John Coltrane... en begon voor zichzelf bij Blue Note. Hij heeft een prachtig album gemaakt, dat heette Real McCoy. En het nummer wat ik draaide heet Search for Peace. Hij werd erop vergezeld door uh, Joe Henderson, uh, Ron Carter en Elvin Jones. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van uh, Duke Ellington. Het komt van een, uh, van een album dat heet uh, And His Mother Called Him Bill... Het gaat over Billy Strayhorn. Billy Strayhorn was de arrangeur en goede vriend van Duke Ellington. Hij overleed in 1967 en um, Duke Ellington was er kapot van. Hij uh, besloot uh, zijn verdriet vooral te wijden aan, uh, aan een album gewijd aan, uh, aan Billy Strayhorn. En nu gaat luisteren naar My Little Brown Book. Met My Little Brown Book Het volgende nummer wat ik ga draaien Is van de alt-saxofonist Lee Konitz Hij heeft in 1967 Een heel mooi album gemaakt Samen met een aantal artiesten En dat album heet Duets En u gaat luisteren naar een duet met uh, tenorsaxofonist saxofonist Joe Henderson Het nummer wat ik ga draaien heet You Don't Know What Love Is Dat was Joe Henderson samen met Lee Konitz. Ik ga verder met uh, Ruby Breff en Buddy Tate samen met de Newport All Stars. Ruby Breff, een uh, Amerikaanse uh, jazztrompetist en cornetist. Hij stond vooral bekend vanwege zijn cornetspel. Wat doet denken aan het spel van Bigs, Bider, Becky en Louis Armstrong, eigenlijk de allereerste grote uh, cornetspelers in het begin van de vorige eeuw. Um, Buddy Tate, een, een, een, een saxofonist, en u gaat luisteren naar het nummer, heet I Surrender Dear. It is. <laughs> mm hmm en Buddy Tate. We gaan verder met Miles Davis. Een album heet Never Titi. Ik dacht dat het in 1967 is opgenomen en het is uiteindelijk uitgebracht. Zie ik net in maart 1968. We gaan luisteren naar vol. <tieding> Davis met vol van het album Nefertiti uit 1967. We gaan verder met uh, Kenny Burrell, de Amerikaanse jazzgitarist. Hij heeft ook vele uh, albums gemaakt en een van zijn, uh, zijn beste albums op het Blue Note label is Midnight Blue. Hij wordt daarop vergezeld door de tenorsaxofonist Stanley Turrentine... op bas Major Holly, drummer Bill English en Ray Barretto op Congas. We gaat luisteren naar Midnight Blue, vervolgens van hetzelfde album Chitlins Concarne. met twee nummers van het album Midnight Blue. Ik ga een klein uitstapje maken. Misschien heeft u het al gehoord, maar vannacht is Chuck Berry overleden. Chuck Berry staat natuurlijk bekend om zijn vele hits en klassiekers uit de rock n roll, Maar hij heeft ook het een en ander gedaan in de blues. En daarom vond ik het wel leuk om een klein uitstapje te maken. En vond ik um, op YouTube een uh, live nummer van Chuck Berry, Hoochie Coochie Man en Drifting Blues uit 1967 ook. Ga hem niet helemaal draaien, want daar, uh, daar doet de uitvoering te lang voor. Maar ik vond het wel leuk om uh, een stukje te draaien ter nagedachtenis van Chuck Berry. Met alles wat hij betekend heeft. The gypsy woman told my mother Before I was born Say so you got a boy child coming Of the seventh month. Seven doctors say, size the bone for good luck. <laughs> uh, that you can see, I got $700 right here, and you bet not mess with me. Zoals gezegd, Chuck Berry, helaas is hij overleden en hij heeft natuurlijk fantastische muziek gemaakt. We gaan verder ook in de blues met Albert King. Albert King, een, uh, ja, ook een fantastische bluesartiest, naast B.B. King. Um, een van de grote in de blues in Amerika. Hij heeft in 1967 een album gemaakt dat heet Born Under A Bad Sign. Nu gaat luisteren naar As the Years Go Passing By, Albert King. Can do if you leave me here the cry. There is nothing I can do if you leave me here the cry. No, oh my love. Follow you as the years go passing by. I give you all of my own. That's one thing you can't deny. No, that's one thing you can't deny I <music> yeah, will follow you As the years go no passing by met As The Years go, Passing By. Albert King, die ook uh, vaak wel uh, genoemd wordt in relatie tot B.B. King. Hij heeft daar zelf aan bijgedragen... omdat hij zichzelf een tijdje lang als uh, halfbroer van B.B. King heeft uh, voorgesteld. Maar uiteindelijk blijken ze helemaal geen familie te zijn. Ik ga verder met Lee Morgan. In 1967 heeft hij een album gemaakt, Procrastinator... Hij heeft vele albums gemaakt in de jaren zestig. En dit is een, uh, een van zijn uh, betere albums, vind ik zelf. En, uh, ja, u gaat luisteren naar Dear Sir... van zijn album The Procrastinator uit 1967. Hij werd vergezeld door Herbie Hancock op piano, Bas Ron Carter... en op drums Billy Higgins en op uh, uh, sax natuurlijk ook Wayne Shorter... en op vibrafoon Bobby Hutcherson. Een album wat uh, in 1967 is opgenomen... maar tien jaar op de plank heeft blijven liggen. En dat is natuurlijk heel raar. Maar als je bedenkt dat in de jaren 60 zo ontzettend veel goede muziek gemaakt werd dat Blue Note uh, als een van de grote labels het gewoon niet bij kon houden... met alles wat ze moesten uitbrengen. En daarom hebben ze een heel bewust de keuze gemaakt... om een aantal albums uh, nog niet uit te brengen. Als je zo'n uitzending maakt als vandaag... dan kom je af en toe ook weer hele mooie verrassingen tegen. En een van die verrassingen was Joe Henderson... met een album, dat heet The Kicker, uit 1967. Voor het nieuws van 11 ga ik nog een klein stukje draaien... van Mama Sita. Uh, en na het nieuws van 11 uur ga ik daar natuurlijk mee verder. En draai ik ook het tweede nummer van dit mooie album. Dat heet O Amor en Pas. Hij wordt erop vergesteld op uh, trompet door Mike Lawrence trombone. Gretchen Moncure de derde en Kenny Barron op uh, piano. En natuurlijk weer op bas Ron Carter. U gaat luisteren naar Joe Henderson. Uh.